Zandvoort en de regio. Ja. En een hele goede morgen op deze mooie zaterdag 6 november 2021. Welkom bij het programma Goedemorgen Zandvoort. U luisterde net naar het nummer van AH met Take On Me. Een AHA, dat is een popgroep uit Noorwegen. En die heeft in 1983, die is opgericht. En die hadden met dit nummer een fantastische grote hit. En het leuke weetje is dat AH.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 Ja, dat is wel... Dat is het nummer Ik Zou Het Willen Doen van Doe En Doe bestond oorspronkelijk van 1978 tot 1984. En is nog steeds een van de meest populair bands ooit in de oh sorry, Nederlandse geschiedenis. Aan de telefoon hebben wij Gerry Rutten. Goedemorgen, Cor. Goedemorgen, Gerry. Goedemorgen. Hoe is, het, hoe is het met jou een ja. beetje bekomen gisteren van de persconferentie? Ja, het is wel weer heftig, hè? maar ik denk dat het wel nodig is om even... Ja, nou, we gaan het allemaal zien of het uh, ook ja, gaat helpen. We gaan het zien, ja.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 Je zou bijna gaan denken: van uh, dan kunnen we wel een uh, middagje gaan doen dat Mario zond voor daar een programma. Gaat. Ja, dat zou misschien best wel leuk zijn. Ja, ja. want dus, er is natuurlijk heel veel muziekliefhebbers zijn er. En uh, ja, het is leuk om met elkaar dat te delen natuurlijk.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 er moet wel wat gebeuren, wil het uh, over drie weken weer vrijgegeven worden en dat we wel wat gaan verruimen. Maar... Ja, Ik we, waren... we het nog steeds uh, positief blijven bekijken en dat we over drie weken weer wat ruimte hebben. Maar, maar ja, het is vooral voor, uh, voor de natte horeca, de, de cafés en uh, twaalf uur was natuurlijk al dramatisch. Ja. En, en nu acht uur is gewoon uh, ja, kansloos. Ja, die beeld gaat natuurlijk om uh, virusman is nog naar de kroeg.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 ook geregeld in de wet van uh, corona is geen af uh, status virus en uh, ja de meeste mensen zijn ook daar gevaccineerd en uh, ja, je ziet ik merk eigenlijk maar niks Het is heerlijk om daar rond te lopen ja <laughs> maar goed um, ja. daar we het nu niet over um, jullie hebben binnenkort een, uh, een vergadering op 16 klopt. november klopt. gaat dat Algemeen. nog door gaat dat nog door algemene ledenvergadering, vergadering klopt daar hebben we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 Uh, vertel, zondag 14 november 2021, Symfonieorkest Haarlem met uh, Nicolas Devens, is de dirigent. Ja, maar er is iets bijzonders, kijk.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 komende tijd hebben jullie ook nog iets bijzonders uh... Uh, nou we hebben natuurlijk afgelopen zondag hebben we een prachtige grote productie gehad wat echt uh, Mozart in Zandvoort wat een geweldig, uh, geweldig mooi concert is geweest en wat we ook nog hebben in december is een kerstconcert op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 We'll be